10 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. PvdA-leider Diederik Samsom wil de leden van zijn partij nog één keer uitleggen... waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Zaterdag vroeg een grote meerderheid van het PvdA-congres om die steun in te trekken. Maar Samsom weigerde dat. Congresgangers en Leeuwarden reageerden teleurgesteld. Ook al omdat er geen gelegenheid meer was om met Samson over zijn besluit te discussiëren. Nu wil de partijleider alsnog aan vertegenwoordigers van partijafdelingen en gewesten uitleggen... waarom hij vindt dat illegaliteit strafbaar moet worden gesteld. Duizenden Grieken hebben in Athene voor het parlementsgebouw gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Het parlement vergadert over het voorstel om tot eind volgend jaar 15.000 ambtenaren te ontslaan. Ook is er een plan om een nieuwe belasting in te voeren op grondbezit... De maatregelen zijn nodig om in aanmerking te komen voor een volgende deel van een internationaal steunpakket van bijna 9 miljard euro. Reddingswerkers bij de ingestorte textielfabriek in de Bengaalse hoofdstad Dhaka hebben hun werk enkele uren moeten staken omdat de brand was uitgebroken tussen de puinhopen. Het vuur werd waarschijnlijk veroorzaakt door vonken die vrijkwamen toen hulpverleners een stalen stang doorsneden. Eerder vandaag werden nog vier mensen levend uit het puin gehaald. In totaal zijn nu 377 lichamen geborgen. De eigenaar van de fabriek is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid... omdat al lange tijd bekend was dat het gebouw op instorten stond. Het weer. Vannacht vanuit het westen geleidelijk meer bewolking... waaruit het later gaat regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten. Smiddags is het overal droog en is de zon af en toe te zien. Het wordt ongeveer 12 graden...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 Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn. Het komende uur praten we u helemaal bij over de sport van deze zondag, de 28 e april. De topploegen maakten weer geen fouten in de eredivisie. Vitesse en Feyenoord wonnen dik vandaag. Natuurlijk scoorde Graziano Pelle twee keer zelfs. En hij dus een doelpunt door negen vingers op te steken en hartje te maken. Maar ja, waarom deed hij dat? Explain please. Mijn. Mijn mas. Aha. You're going to be uh, daddy. Oh, no, no. Just the an anniversary. No baby at the moment. <laughs> Graciano Pelle is nog niet in verwachting, weten we dat ook weer. De Eredivisie bespreek ik zo direct met Filip Koken hier in de studio. En het was een bijzondere dag voor judoka Edith Bos. De dame van het Nederlandse judo neemt op deze manier afscheid van het internationale judo met de titel in de landenwedstrijd. We blikken zo direct uitgebreid terug natuurlijk op haar laatste wedstrijden. En we horen Jacques Rogge, die nog een paar maanden voorzitter is van het IOC. Rogge kreeg de bijnaam Mr. Clean vanwege zijn harde aanpak van doping in de sport. Toch moet hij accepteren dat pas jaren na een sportevenement duidelijk wordt... of de medaillewinnaars het zuiver hebben gespeeld. De Spelen van Londen, dan gaan we de, de waarheid weten binnen acht jaar... En nu ben ik serie, ja. Nog even wachten. De smartsmeet sprak uitgebreid met Rogge. Verder veel aandacht voor buitenlands voetbal. We maken een rondje langs de correspondenten in België, Engeland en Duitsland... tot 11 uur in de Lijn. Maar als altijd beginnen we met het voetbaloverzicht van de eredivisie. Dat doen we met Filip Koken. Filip, um, wat is jou het meest opgevallen eigenlijk dit weekend? Nou, dat het voor het eerst sinds uh, tijden, sinds weken, misschien wel sinds maanden is dat we geen, of in ieder geval geen grote controversies hebben gehad... rond scheidsrechters. We hebben geen scheidsrechter gezien na een wedstrijd... die zich moest excuseren voor een fout. Die stond te stamelen van ja, ik heb het toch verkeerd gedaan. Geen trainers die na afloop enorm beklag deden... over beslissingen van de scheidsrechter. We hebben één trainer zien Maaskant... die in de rust werd weggestuurd omdat hij iets gezegd zou hebben. Dat weten we alleen de versie... Die overigens geloofwaardig rond van Maaskant zelf en niet de andere kant van het verhaal. Uh -huh. Maar het is ook wel eens goed om eens een keer zo'n weekend mee te maken... dat we geen geklaag horen op scheidsrechters... en met in het achterhoofd ook nog het goede optreden van Björn Kuipers in de Champions League in het hoofd... denk ik dat dit een uh, goede ronde is geweest voor het arbitragekorps. Dat mag ja, ook wel eens een keer gezegd juist, worden. Juist, en bij deze dus. Spanning is er dus in de Divisie niet op de titel. Die uh, is wel zo goed als vergeven aan uh, Ajax... Nee, het is spannend uh, om rechtstreeks de degradatie, uh, dat is ook niet zo spannend meer. Ik bedoel, om de tweede plek natuurlijk in de Eredivisie. PSV won gisteren al met 5-2, dus lag de druk bij Feyenoord en Vitesse. En die bleven vandaag niet achter. De goal van Feyenoord. Een ongelooflijk mooie vrije trap van John Gosens. Uitgerekend hij. Dit ziet er gevaarlijk uit en gaat de bal erin. Ja, het is 1-0 voor Vitesse via Havenaar. Het is 4-0. En de 26e van Graziano Pelle. Marco van Ginkel ja, ja, heeft 3-0 gemaakt voor Vitesse. Eigenlijk ongelooflijk. Vanaf de aftrap bijna in de tweede helft. En Feyenoord leidt met 6-0. Ja, PSV en Feyenoord en uh, Vitesse hoeven over de doelpuntenproductie niet te klagen. Uh, maakt ze dus ook allemaal evenveel indruk op jou, Filip? Ja, zeker, zeker Boni en zeker, zeker, Pelle maken erg veel indruk. Kijk, die, die, die teams die bovenin meedraaien, die top 4... die hebben wel één ding gemeen, namelijk die winnen de wedstrijden die moeilijk lopen. Want geen enkel team speelt alle competitiewedstrijden op rij. Alle 34 wedstrijden spelen ze goed. Ze hebben altijd fases waarin het niet loopt, wedstrijden uh -huh. waarin het niet loopt. En er zijn toch dat soort spelers die het verschil maken. Ze doen dat wel op een andere manier. Feyenoord heeft het hele concept afgestemd op pellen. En als pellen een keertje niet meedoet, dan loopt het ook volstrekt niet meer. Komen de doelpunten niet? Dat is beheer... heel gevaarlijk. Hè? Zoals ja. beheer van is heel gevaarlijk. We zullen zien hoe het met Feyenoord gaat als Pelle eenmaal vertrokken is. Um, en, en Vitesse heeft toch, als het, als het niet loopt... Ja, dan worden ze teruggedrongen, hebben ze het zwaar... En, en dan ineens scoort Boni helemaal uit het niets. Die hebben niet het concept afgestemd op Boni. Die doet het gewoon helemaal zelf. <laughs> ja, en dan zie je toch dat dat soort ploegen... ineens hoog kunnen eindigen met zo'n spits. Dat is toch wel uitzonderlijk. Ja, want uh, uh, om even in te zoomen op, uh, op uh, Feyenoord en op Boni... 6-0, uh, pardon, op Pellen. Op Pellen Pelle, uh, opnieuw goed voor twee goals... Ja, Je zou nog denken: hij haalt Boni nog in als hij zo doorgaat. Maar dan moet hij nog even wat meer scoren, natuurlijk. Ja, en Boni schiet er zelf ook nog wel een paar in. Ja, je zei het al. Boni en Pelle die zijn heel bepalend voor dat team. Die teams. Als die wegvallen, bijvoorbeeld volgend seizoen, ja, Boni gaat vertrekken en je weet nooit wat er met Pelle gebeurt. Nee. Zie jij dan uh, die teams ook, uh, nou, in elkaar storten is misschien een groot woord, maar zie je ze dan uh, terugvallen? Nou ja, fijn natuurlijk vorig jaar Guidetti een beetje eenzelfde rol had. Uh, ik vind Pelle al meer bepalend dan Guidetti toen, hoewel dat ook wel een publiekslieveling was. Maar ze zullen toch zo'n type spits wel weer terug moeten halen. Het is altijd een gok, want je weet nooit hoe het helemaal in een pulletje past. Of, hij ook, ja, of de, de kuip hem ook in de armen zal sluiten. Maar ze zullen wel zo'n type spits moeten terughalen. We hebben ook een Kunnen ze hem behouden, denk je, Feyenoord? Uh, nou, ik denk wel dat Pelle zelf genegen is om te blijven. Want hij heeft nog nooit zoveel warmte meegemaakt... als bij alle vorige clubs tezamen, als hier... En bovendien is het ook maar de vraag, hè, bij vorige clubs, uh, Parma, uh, AZ... heeft, heeft hij, heeft hij nee. nooit zoveel gescoord als, als hier en is hij nooit zo aanbeden. Dus ik denk dat Pelle graag zou willen blijven. Bij Boni ligt het helemaal anders natuurlijk. Ja. Goed, uh, man van de wedstrijd, uh, Pelle bij Feyenoord. Maar dat kan je ook zeggen over John Gozens met twee doelpunten en twee assists. Helemaal terug is hij, na een jaar vol blessureleed. John Gozens. Het is zeker een rotjaar geweest. Maar um, ja, met deze kans uh, die ik nu krijg, hoop ik het toch nog goed af te sluiten. Want hoe voelt dat dan als je daar loopt? Zit je dan op die roze wolk? Nou ja, je voelt je wel vrij. En uh, je voelt ook dat het een, uh, een kans is om je nu te laten zien uh, ja, dat je het verdient uh, om hier te voetballen. En... Want, neem ons eens mee in de afgelopen, laten we zeggen, 14 maanden. Uh, je komt bij Feyenoord en dan? Nou, ja, dan kom je dus nou achter dat je dat je knie nog niet uh, volledig uh, hersteld is van de operatie. Uh, ja, heerst heel veel frustratie en, uh, en teleurstelling. Um, ja, je, je werkt dag in dag uit keihard om, om zo snel mogelijk terug te komen. Lukt niet, krijgt uh, ja, om de halverklap een terugslag. Um, ja, wordt, uh, wordt mentaal erg zwaar. En dan, um, ja, dan moet je doorgaan, moet je vechten. En, um, ja, voor dit soort momenten uh, heb je het dan gedaan. Dus wat dat betreft um, ja, ben, ik, uh, ben ik wel trots op mezelf uh, dat ik hier nu sta. John Goosens van Feyenoord uh, schoot uh, op een uh, prachtige wijze... de 1-0 binnen uit een uh, vrije trap. En dat is lekker natuurlijk, Philip voor uh, Koeman. Boeitje, zaakt hij kwijt, Krijg Goossens voor terug en dat draait lekker mee. Ja, ik krijg Goossens voor terug, maar de vraag is altijd voor hoe lang. Als je de carrière van Goossens tot nu toe bekijkt... hij zat tot 2009 bij Ajax... Daar had hij al, zeker ook in zijn laatste jaren... dat hij een beetje tegen het eerste aan zat... Uh, had hij al liefblessures, had hij al rugblessures. Toen is hij vertrokken naar NEC. Heeft hij een paar jaar gespeeld. Heeft hij ook nooit een reeks van wedstrijden goed gespeeld. Viel altijd wel op. Mooie afstandsschoten, mooie goals. Ooit een keer het van het jaar. Ook een keer het van het jaar. Bij ons kreeg hij nog zo'n mooie bokaal... Ja. die hij uh, nauwelijks in zijn handen kon houden. Uh, maar hij was ook daar heel vaak geblesseerd. Uh, nooit echt zijn positie gevonden. En... Ja, ook nooit een reeks van wedstrijden achter elkaar goed gepresteerd. En bij Feyenoord zal hij dat. Uh, hij zal niet één wedstrijd zoals nu goed moeten presteren. Hij zal het over een langere periode moeten doen, waarin hij niet alleen aanvallende dingen laat zien, want dat kan hij wel, maar hij moet ook terugverdedigen. Hij moet een complete teamspeler worden. Ja, want het is zien... eigenlijk meer een middenvelder, toch? Het is eigenlijk Broodjes meer een, een, een meer... middenvelder met aanvallende capaciteiten, met een hele goede traptechniek. Maar ja, hij, bij Feyenoord, bij zo'n topteam... wordt ook verlangd dat je terug te, terugverdedigt. Dat je mm -hmm. dat tot, tot aan je eigen 16 meter doet. Dat je een beetje een box-to-box -box, uh, uh, middenvelder wordt. Dat zal hij moeten doen. Daar heeft hij niet echt het loopvermogen voor. En, uh, ja, het is maar de vraag of je dat over langere termijn kan doen. Hij, dit ja, verbaast mij niet... Want dit heeft hij vaker laten zien. Bij NSC heeft hij dat laten zien. Bij Jong Ajax heeft hij dat laten dit zien. Dit zijn dat ook die... de gemakkelijke wedstrijden. Hè? De gemakkelijke. We zeker voor van, van, vandaag? Ja, van maar hij heeft, het, hij heeft het ook wel eens laten zien bij NSC in de grotere wedstrijden. Maar dan deed hij dat twee wedstrijden. En daarna viel hij weer terug. Of werd hij geblesseerd. En kon hij het niet volhouden? Moest hij gewisseld worden? Dan was hij weer een tijdje aan het kwakkelen. Herstelde hij weer. En daarna speelde hij weer goed. Dus ja, dit verbaast me niet. Maar als hij ja, volgend jaar weer helemaal fit is en fit begint. Dan zou hij toch voor het eerst in zijn carrière eens een, keer een half jaar of drie kwart jaar of misschien zelfs een heel seizoen fit ja. moeten blijven... om zijn meerwaarde te bewijzen. Hij heeft wel een vierjarig contract. Hè? Was het in die zin een gok dan van Feyenoord? Ja, dat denk ik wel. Wel een goede gok natuurlijk. Om de, om de, als hij namelijk fit blijft, dan heeft hij ontzettend veel kwaliteit. En aanvallend kan hij echt iets toevoegen. Maar hij moet wel een complete teamspeler worden. En het is echt wel een niveautje hoger dan de NSC. Goed, we gaan naar de trainers Advocaat, Ronald Koeman en Fred Rutte. Al die zo op jacht naar uh, die tweede plaats. En al die kunnen ze tevreden terugkijken op de prestaties van hun ploegen dit weekend. We heel tevreden over de eerste helft. Ik denk dat we fantastisch spelden. Eigenlijk geen zwak, zwak punt. Fantastisch positiespel. Vijf goals maken, dus over de eerste helft kan ik eigenlijk niks zeggen. Maar dan de tweede? Ja, de tweede helft spelden we om het positiespel en niet om te scoren. Ja, dat hebben we wel geprobeerd. We hebben ook uh, totaal niets weggegeven. Het was natuurlijk wel 11 tegen 10. Maar we zijn wel met een uh, dusdanige intensiteit door uh, gaan spelen. En uh, met een beetje... Betere afwerken, want we schieten, dacht ik nog een bal op de lat, een bal op de paal. En uh, missen nog een aantal kansen. Ja, was het veel meer mogelijk geweest, maar nogmaals, het uh, is gewoon een zeer goede uitslag. Ja, het had bij Rust al 5-0 moeten zijn. Uh, als je ziet hoeveel kansen we, ja, we hebben gekregen. Hij uh, wou er dan niet in. Dan we de Rust 2-0 in. Dan zeg je ook naar Rust, uh, weer op dezelfde manier weer door. Uh, het baltempo hoog houden. Nou, dat doen we dan eventjes en dan scoren we ook gelijk die goals. Als je 33 goals scoort uh, in, in, in 31 wedstrijden, heb je het aanvallend uitstekend gedaan. Maar defensief hebben we onze stekens laten vallen. Wij willen natuurlijk graag voor het kampioenschap spelen. En, uh, ja, het lijkt me ook vorige week de tweede helft en nu de, eigenlijk ook de, eigenlijk de hele wedstrijd gecontroleerd. Goed georganiseerd op die, op die tweede goals na, twee goals na. Maar ja, zoveel verwijten kan ik ze dus niet geven. Heb je nu ook echt het gevoel dat jullie de grote favoriet voor de tweede plaats zijn?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 Ja, ik heb het eenmaal gezegd en uh, dat hoef ik niet steeds te herhalen. Ik, uh, ja, we moeten het zelf doen en dan moeten we de hulp hebben van Twente. Ja, en daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, kijk, het zal niet makkelijk zijn. En, uh, omdat je afhankelijk bent van, van de anderen. Nou, als ik gisteren PSV zag spelen, ja, wel een thuiswedstrijd hoor. En dan hebben ze volgende week weer een thuiswedstrijd en dan gaan ze naar Twente toe, ja. En uh, ja, het ligt al aan wat, uh, hoe Twente er dan voor staat. En of dat ze... De met het oog op de nakomotie, want dat kan zomaar... Ja, dan weet je, weet ik niet hoe een invulling zij er aan gaan geven. Nou, en Feyenoord heeft nog een hele lastige uitwedstrijd bij, uh, bij Den Haag. Ja, ja dat weet je, daar kan het wel eens uh, wel eens heel raar lopen. Ja, horen Fred Rutte en Roland Koeman even praten over het programma PSV. Speelt op thuis tegen NEC, gaat op bezoek dus bij Twente. Feyenoord moet naar ado, speelt de laatste thuiswedstrijd thuis tegen NAC. En voor Vitesse is er nog het uit de bij RKC en de thuiswedstrijd tegen VVV. Wie, eh, Filip, is er dan voor jou favoriet voor de tweede plaats? Ja, zonder twijfel PSV. Um, dat kan volgende week weer helemaal anders zijn. En vorige week zal het weer anders zijn. Ik bedoel, ja, wij zijn ook maar uh, allemaal beschouwers en het uh, verandert ieder weekend weer. Maar op dit moment denk ik PSV. PSV staat tweede, heeft het beste doelsaldo is nu een beetje bevrijd van die druk dat ze landskampioen moeten worden. Ze weten dat ze dat niet meer worden. Daarmee hebben ze ook wat, wat ontspanning in het team gekregen. En ik heb toch de indruk dat NEC, de volgende tegenstander... op dit moment helemaal uitgepierd ja, is. Is niet weg kwijt. Nou, de weg kwijt ook niet. Maar in ieder geval is er een soort noodoplossing van vandaag van Alex Pastoor om het hele team maar om te gooien. En te kijken of dat een nieuw Elan geeft aan het elftal. Dat is niet helemaal gebleken. Maar uh, ja, ik denk dat ze weinig te ducht hebben van NEC en dan in die laatste wedstrijd tegen Twente. Dat eigenlijk ook niks met de win- of de verlies heeft... dat het al zeker is van die play-offs om uh, Europees voetbal... dat PSV dat toch wel winnen moet kunnen afsluiten. Ja, en, ja maar, en, maar, maar bij PSV Twente lijkt uh, het toch de boel um, nou, misschien wel op de rit te hebben. Wint met 5-2 van NSC. Ja, maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat uh, Schreuder zegt... met zijn blessuregevoelige en, en beste spelers... zo'n netarisch of Chadli, dat hij zegt... nou, die, die laat ik gewoon niet spelen tegen PSV. Om, Vanwege om, de play-offs? Vanwege de play-offs, ja, dat... Uh, is, ja, ik weet niet of je dat kan, je kan maken ook, tegen, nee, het eigen, ik, tegen het eigen ik, publiek. Ik wil het zeggen, die zijn niet verwend dit uh, seizoen. Die zijn nog niet zo verwend, nou, hoewel het de laatste week wel iets beter loopt. Maar, ja, en, maar, maar Twente is ook weer afhankelijk van die, die creatieve spelers die, die dat moeten brengen. Die zijn nu weer fit en die, he, die brengen uh -huh. Twente iets extra's. Ja, uh, daar zal het in de play-offs weer van moeten komen. En ik denk dat uh, uh, Alfred Schreuder wel zo eerzuchtig is dat hij het ook goed wil doen in die play-offs... Okay. Meer, meer nog dan alleen zo'n thuis tegen PSV goed afsluiten. Ja. Oké, okay, nou PSV voor jou de favoriet. Ik heb hem opgeschreven. Uh, de, strijd, <laughs> uh, ja, dat doe ik. de strijd om de tweede plaats is uh, nog heel spannend. Dat hebben we geconstateerd. De strijd om de titel niet meer. Ook dat is al een beetje geconstateerd door jou, Philip. Ajax won het avondje NAC met uh, 2-0 en kan volgende week kampioen worden. Bij winst op de nummer laatst Willem 2. Iedereen is er wel van overtuigd, die 32e landstitel kan Ajax niet meer ontgaan. Dat weet ook Ajax-trainer Frank de Boer. Nou ja, het zit in de pocket als je hem echt daadwerkelijk hebt. Maar dit mag je natuurlijk nooit meer uit de handen geven. Dat laat dat het duidelijk zijn. Jij ja, was gisteravond bij de wedstrijd in breda. Uh, speelde Ajax ook echt als een kampioen? Je? Nou, in de eerste helft uh, nog niet. Uh, ze, ze kregen toch twee keer de schrik van hun leven... toen NAC al in het eerste kwartier twee enorme uh, kansen kregen. Dus, uh, ja... Had de wedstrijd een ander aanzien kunnen geven? Ja, zeker, zeker. zeker. Nou, het is echt een wonder dat die ballen er niet in gingen. Eén keer de lat en één keer geloof ik nog via de rug van Schöne net over... van, mm -hmm. uh, van, van twee meter geschoten door uh, Rick ten Voorde. Uh, daarna pakte Ajax wel het initiatief. Het positiespel werd wel beter. Maar uh, ja, de, de pasing was nog steeds niet echt op niveau. Uh, er de, de, de kwam bijna geen enkele kans uit de, uit de eerste helft... hoewel ze doorlopend balbezit hadden. Pas in de tweede helft, toen Ajax uh, binnen zeven minuten al twee keer scoren. Ja, toen pas ging het makkelijker voetballen. En toen konden ze het heel professioneel uitvoetballen. Nog wat kansen creëren. Hadden het zelfs nog wel wat groter uh, mogen uitvallen, die uitslag. En NAC deed ook helemaal niks meer terug. Er had alle energie al verspeeld in het eerste half uur. Uh -huh. Dus ze hadden daar weinig van te duchten. Hebben het heel professioneel uitgespeeld. Maar je ziet toch, ook als het niet loopt in die eerste helft... Dan kom ik terug bij mijn eerste verhaal over die topploegen. Als het niet loopt, zie je nu toch een soort rust bij Ajax. Waardoor ze toch komt wel. Ja, kampioenswaardig spelen... En ze hebben een soort van overtuiging. Ook al lukte niet, zelfs zoals nak met 1 of 2-0 voorgekomen. Dat ze dan toch een soort ja, zelfvertrouwen hebben. Dat, dat spreiden ze nu ten toon. Dat is ook wel de invloed van Frank de Boer. Dat het uiteindelijk toch wel op zijn pootjes terechtkomt. En, en daardoor ja, zit het zelfs als het niet loopt. Zit ze het Ja, vertrouwen want eigenlijk zit natuurlijk wel vaker. Uh, uh, niet, niet, niet veel wedstrijden. Totaal gedomineerd. Nee. nee. En ook wedstrijden die ze wel totaal domineerden. Niet gewonnen. Ja. Dus daar zit een soort soort logica in ook. Volgens mij is het altijd zo dat de, de ploeg die de slechte wedstrijden kan winnen... altijd kampioen wordt. En dat is dus Ajax. Want uh, ja, de boer houdt natuurlijk professioneel als hij is. En een slag om de arm. Maar was er wel al iets te merken van een kampioensfeestje... daar in de kattenkomba gisteren in Breda? Ja, er ja, was een soort opluchting. Van. Dit was eigenlijk de laatste kans. Ja, dit dat het, kon nog een beetje, Roet dit het kon nog gooien een beetje misgaan. Ja, Zo'n avondje nak. Er werd vooraf gezegd: ja, in de statistieken. We hebben de afgelopen jaren nooit meer verloren bij een avondje nak. Dat was ook zo. Maar toch was er een soort van ongerustheid. Want er kan daar behoorlijk spoken En als die supporters zich tegenkeren, dan kan er een heel onaangenaam sneertje ja. daar in Breda ontstaan. Dat was niet het geval. Dat was, na die twee goals was het onmiddellijk open. Uh, was het afgelopen. Het was alsof er een soort ventiel werd opengedraaid. En de spanning liep helemaal leeg uit die wedstrijd. En ook het publiek van uh, NAC legde zich erbij neer... dat Ajax te groot was. En uh, volgende week zondag de titel gaat vieren, als ze winnen tenminste van Willem II, dat dan definitief gedegradeerd is. Maar trainer Jurgen Steppel weet nog steeds van geen opgeven. Nog steeds niet, hè? Die kent me onderhand wel, denk ik. En nu moeten we uit naar, uh, naar Ajax, volgens mij. Die kunnen volgende week kampioen worden. Nou, dat is niet makkelijk, volgens mij. Dus uh, we moeten wel reëel zijn. En, en, uh, en mochten we dan degraderen, dan... Uh... Ja, dan, dan moeten we de schouders onderzetten om, uh, om deze mensen in Tilburg uh, te geven waar ze recht op hebben en verdienen. Dat is een Eredivisie ploeg. Wordt Ajax volgende week makkelijk kampioen? Nee, nee dat denk ik niet. Ik denk dat wij onze huid uh, duur gaan verkopen. Niet zoals deze eerste helft. Maar uh, er komen een aantal mensen terug. En dan uh, gaan wij onze huid zo duur mogelijk verkopen om, uh, om het Ajax moeilijk te maken en uh, onszelf te belonen. Ja, uh, geen weg meer terug, toch? Hè? Voor Willem 2. Die nee, ik heb wel bewondering gekregen voor, voor, de... voor Streppel... hoe hij het doet dit seizoen. Het is dus ook terecht dat zijn contract nu al verlengd is... ook al gaat hij degraderen. Maar hij heeft het uitstekend gedaan met zijn team. Er dus zat gewoon niet meer in. en uh, ja, Hij heeft ook zeer onterecht een paar wedstrijden verloren. had eigenlijk wel wat meer punten mogen hebben. Ja. Wie gaan er uh, na-competitie spelen, denk jij? Ja, ODC, RKC, VVV? Nou, ik zie toch bij Roda... zie ik nog wel een bepaalde verbetenheid. en verbetenheid die ik mis bij RKC momenteel. RKC die heeft... Uh, Heel goed gespeeld in het eerste seizoen zelfs ja. eigenlijk boven ze kunnen. En je ziet toch bij die spelers van RKC... op het moment dat zij denken, nou, we kunnen het wel. We kunnen ook het spel gaan maken. En ze spelen iets boven hun kunnen. Ja, dan, dan komt onmiddellijk die ondergrens in beeld. Omdat ze dan heel erg op hun tekortkomingen worden geweest. En dat zie je een beetje de laatste weken. Daar wordt Erwin Koeman ook hopen van. Dus ik vrees toch nog een beetje voor RKC. Uh, uh. Ook NAC is zelfs nog niet helemaal veilig. En zelfs Pek Zwolle niet. Al gaat iedereen er wel vanuit dat hij erin zullen blijven. Bijna iedereen dan... Trainer Art Langer, dat wil ik wel graag nog even laten horen, is er helemaal niet gerust op. Na de 2-1 thuisnederlaag tegen Utrecht was hij op zijn gezegd niet blij. Ja, daar had je wel een puntje verdiend lijkt me. Nou, vind ik niet. Nee, absoluut niet recht op meer dan dit. Wij hebben het verschrikkelijk slecht gedaan vandaag. Recreatievoetbal, slappe hap. Nee, schandalig slecht. Nou, ik ben behoorlijk geïrriteerd, ja. Dat mogen duidelijk zijn. De club is al bezig met het uitzoeken van auto's voor, uh, voor volgend jaar... en met eindfeestjes en weet ik wat allemaal. Maar de jongens hebben zoveel afleiding op het moment... dat uh, iedereen doet alsof het al voor elkaar is. Nou, dat is het niet. Dat blijkt nu ook vandaag. Nou ja, de club heeft goed recht. Net zoals de media allemaal nou roepen dat we veilig zijn. Maar ik uh, ben blijkbaar de enige die daar niet zo over denkt. Hoe wij vandaag die kleek aan het zijn gestapt voor de tweede helft... dat is echt pechvolle onwaardig. Conclusie? Verschrikkelijke middag. Ja, langer uh, laat geen spaal heen. Geen spaan heel van zijn ploeg. Maar toch geen reden voor paniek. Nee, geen reden voor een paniek, maar dit is wel het gevolg van een week lang opgekropte woede. Ik heb het hele interview uh, een minutenlang eens even teruggeluisterd. En je ziet al, hij gaat er al staan met een gezicht als een oorworm. Uh, hij wil duidelijk een boodschap kwijt. Als je die hele wedstrijd ziet, dan heeft uh, Pexwell enorm veel kansen gehad. Je uh -huh. hadden eigenlijk hier een puntje moeten pakken, dan waren ze veilig geweest. En ik weet zeker, als ze veilig waren geweest en dat puntje hadden gepakt wat verdiend was geweest, dan had Langeler uh, dezelfde tekst uitgeslagen. Want uh, er zit hem gewoon iets dwars in die club. Ja, het, is wel, het zijn wel teksten van een, van een trainer die vertrekt... en die langzaam zijn invloed ziet taan in de club. Okay. Philip, dank je wel. Philip Koker voor uh, het overzicht van de eerdivisie. We gaan snel verder, want er is heel veel meer sport nog. Het uh, was het gedroomde einde. Judoka Edith Bos nam in Boedapest vandaag afscheid van de topsport met goud. In de landenwedstrijd van het Europees kampioenschap... zorgde ze voor het beslissende punt. Ook dat nog. Prachtig. Daarna sprak Ajo Kloosterboer met Edith Bos. De laatste keer in judopak.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 uit. En zij gaan door en ja mooi voor het Nederlands judo. Ik hoop over vier jaar gewoon Olympisch kampioen tot 70. Dat zou mooi zijn. Het Bos, een prachtige dag voor haar. Ik ga erover praten met bondscoach Marjolein van Une en oud-top-judoka Mark Huizinga... die de wedstrijd uh, volgde vanuit Nederland. Allereerst uh, Marjolein, uh, al jij ook van harte gefeliciteerd natuurlijk. En, uh, een titel die uh, flink gevierd is? Ja, ja dankjewel. in ieder geval voor de felicitatie. Ja. Dat is natuurlijk een wereldse prestatie eigenlijk. Uh, voor Edith een droomafscheid, natuurlijk, maar voor het team ook een hele mooie prestatie. Uh, ja. Waar is Edith nu? Want we kunnen haar niet spreken. Want die is ergens in een feestgedruis. Ja, Edith is naar een afterparty. <laughs> <laughs> dus die is al volgeladen. En uh, met de groep, eigenlijk. Ja. En dat hoort er ook bij. Hè? Ja, Mark uh, Huizenga hangt dus ook. Uh, Mark, jij weet wel hoe zij een medaille viert, natuurlijk. Uh, ja, en dan zeker met het team. Uh, uitbundig. Ja, hoe en, gaat dat? Uh, en, en Marjolein, uh, van harte gefeliciteerd. Kan je nog niet gesproken, maar geweldig. Ja, je Mark. Dankjewel. Ja, mooi hè? Het ja. gebeurt allemaal hier op Radio 1 <laughs> live. Uh, Mark, uh, in de discotheek, op de tafels, of hoe gaat dat? Ja, ja. Uh, ja ik denk dat, dat ze naar de discotheek gaan. Ik moet zeggen, uh, zelf was ik er meestal al niet meer bij. Ik was meestal een wat vroegere afhaker. Maar uh, ja, ik weet dat uh, Edith samen met die meidengroepen uh, wel een feestje kan bouwen. Ja, hoe spannend was het voor jou in Nederland? Want je twitterde volop, je zat achter de computer hè? Ja, inderdaad. Ja, ik heb uh, alle partijen gevolgd en ik zat er bovenop. En, uh... Ja, ik heb genoten. De heren wonnen al aardig wat potjes. Maar ja, de dames die gingen helemaal te keer. Dus dat was, was genieten. Ja, Marjolein, kon jij het een beetje houden van de spanning? Want we hoorden je natuurlijk boven iedereen in het stadion uit op, de, op televisie. Je schreeuwde ze naar de overwinning. Had je er vertrouwen in? Ja, ik had er absoluut vertrouwen in. Ik zag de loting natuurlijk en toen dacht ik, nou ja, ik ga, ik ga eerst natuurlijk naar de opstelling kijken. En toen zag ik de opstelling van Hongarije en toen had ik uh, Edith ook in het zwaargericht gezet, omdat ik eigenlijk dacht nog dat misschien iemand anders uh, opgesteld zou worden. Uiteindelijk werd het een van haar oude tegenstanders. Ja. Maar in de voorronde, of die meiden, zeg maar, de lichtere meiden, deden het eigenlijk al aardig opknappen. Het was een kwestie van Edith om het klusje te klaren uiteindelijk. En uh, ja, dat was de partij daarna ook, en toen zag de zachte opstelling, toch, dat er dat echt kansen lagen. Ja, het waren tegen Frankrijk en uh, ja, tegen die meiden ook, wat we nu hebben gedaan, dan kunnen we het ook goed gaan afmaken. Ja, wat die twee, ik moet ook zeggen, dat wat vooral in de lichte gewichten ook gebeurde, waar we meestal als land uh, meestal heel veel moeite mee hadden, ja, die konden doorstoten en uh, die maakten de twee, de twee eerste punten. Ja, ongelooflijk, ja, toen verloor helaas Annika. Maar ja, toen deed Edith uh, toch nog even een het zakje door die, uh, die derde partij binnen te slepen. Dus dat was prachtig. Ja, uh, Annika van Emden, wij zaten natuurlijk ook met z'n allen te kijken, uh, Mark. Jij ja, ze verloor. En ik had natuurlijk heel vervelend voor Annika. Maar op deze wijze kon uh, Edith natuurlijk het winnende punt binnenslepen. Ja, als je achteraf kijkt, dan was het ook helemaal een mooi scenario. Als al zal Annika het daar niet helemaal mee eens zijn. Nee. Want die staat daar natuurlijk ook op te winnen. Uh, maar het was ook. Het, het was de finale tegen Frankrijk. En, en Frankrijk kwam met drie individuele kampioenen van de vijf. Ongelooflijk. Ja, dan denk je op papier dat er staan we er samen toch een stukje achter op papier. Maar nou, ja, uh, Sanne Verhagen met 20 jaar uh, winst met uh, een prachtige punt van de Europees kampioen. En toen het eenmaal beslist was, uh, mocht. Uh, uh, maar in de Verkerk nog haar wedstrijd judo, hè. Uh, maar die wint uh, dan in zo'n laatste partij ook nog even van de regerend Europees kampioen. En dus, ja, 4-1 is gewoon een hele dikke ja. uitslag tegen, tegen zo'n topfavoriet. Uh, Edith stopt ermee. Uh, is het een einde van een tijdperk, Mark? Uh, ja, als je bedenkt hoe lang zij meegedraaid heeft. Uh, 1997, het eerste WK, toen al zevende. En nu, uh, 16 jaar later... Uh, voor het laatst weer op het allerhoogste podium. Uh, en gewoon echt serieus. Uh, uh, altijd meegedaan uh, om de medailles. En er ook heel veel van gewonnen. Dat is wel een tijdperk, ja. ja. Uh, Marjolein, einde van het tijdperk. Maar ja, het volgende tijdperk is alweer aangebroken. Dat hebben we gezien in Boedapest. Ja, dat in dit geval gaat het heel rap. Dat is niet altijd zomaar gezegd We nee, mogen de, de klassen, als we kijken, bij Mark in het gewicht bijvoorbeeld... die zelf uh, gestopt is, natuurlijk een aantal jaren geleden. Dat gat is eigenlijk nog niet opgevuld. En uh, ja, in dit gewicht uh, hebben we gewoon echt de boffen enorm... met een, uh, met een Linda Bolder en een Kim Polling. Dus uh, wat dat betreft mogen we onze handen dichtknijpen... dat we in die klasse eigenlijk weer twee hele goede opvolgers hebben. Hartstikke goed. Mark, uh, Edith, krijg ze een beetje rust. Wat gaat ze doen, uh, denk je? Uh, nou ja, krijgt een beetje rust. Uh, Edith, kennende, uh, Edith en rust zijn niet, uh, de, is, is niet de meest ideale combinatie. Dus die gaat niet, die gaat niet stilzitten. Nee. Die, uh, dus die, die, die gaat ongetwijfeld weer allerlei andere dingen aanpakken. En daar gaan we nog wel van horen de komende jaren. Ja, Marjolein zie je zien we haar gewoon uh, terug wellicht uh, uh, bij het top judo in Nederland? Ja, ik verwacht dat eerlijk gezegd wel. Ik denk dat ze eerst het afstand gaat nemen. Maar ik denk dat uiteindelijk dat ze toch in de begeleidende sfeer misschien toch wat dingen gaat doen. Ja, okay. dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Jij wilde er wel bij hebben. Ja, ik denk dat dat een hele goede is op de duur. Ja, absoluut. Oké, okay. hartelijk dank voor jullie reacties, Marjolein van Une, Snel terug naar het feestje en uh, Mark okay, Huizinga. Hartelijk Zerf dank gedaan. en nog een ja, fijne doei. dag. Over ruim vier maanden wordt er in Buenos Aires... een nieuwe voorzitter gekozen van het Internationaal Olympisch Comité. Aan het tijdperk, daar hebben we weer zo'n tijdperk... Jacques Rogge komt na twaalf jaar verplicht een einde. Hij bracht de nodige rust en transparantie binnen het IOC... waar onder zijn voorganger Juan Antonio Samaranch... corruptieschandalen aan de orde van de dag waren... Rogge kreeg de bijnaam Mr. Clean... vanwege zijn harde aanpak van de doping in de sport. En juist die doping bepaalde het sportnieuws de afgelopen maanden. Mart sprak met Chuck Rogge over de onthullingen over Lens Armstrong... en de gevolgen daarvan voor de sport. Heeft u zijn medaille uit Sydney al teruggekregen? Zou ik niet weten. Mogelijk wel. U heeft hem wel teruggevraagd? Ik ben hem wel teruggevraagd. Als hij hier binnen zou komen... Zou u hem dan een pandoor ingeven? Nee, ik zou hem een goed dag zeggen. En zou u praten over zijn misstappen? Ja. En wat zou u dan willen weten? Ik zou willen weten wat, welke de organisatie achter zijn, zijn doping was. Hij heeft bekend dat hij het gedaan heeft. Maar hij kan het niet alleen gedaan hebben. En we zouden moeten kunnen leren van wie erachter zat, wie hem gesteund heeft, wie hem bevoorraad heeft. Is het niet gek, meneer Rogge? dat in de wielersport... want daar zijn we nu in uitgekomen... dat daar jarenlang, jarenlang... door de dopingcontrole geen redder positief is bevonden? Dat ze dus blijkbaar allen onder de radar door konden vliegen? Dat het systeem om ze te vinden dus niet voldoende was... Het systeem was onvolmaakt, maar dat was het beste dat we konden leveren. Beter kon niet in die tijd om twee redenen. Eerst en vooral, je had nog geen genetisch het bloedprofiel zoals je nu hebt, het bloedpaspoort, dat een zeer sterk middel is. En ten tweede, de EPO-proef was niet zeer gevoelig. Dus als je testte op EPO, had je onvolmaaktheid, Maar het was het beste dat de wetenschap ons kon geven. Daar dus ja, bent u dat, echt van overtuigd? Ik ben daar echt van overtuigd. En zelfs WADA erkent het geef. Dat de controle is niet waterdicht waren. dicht was. Kijk, het is zo dat WADA Armstrong meer dan 100 keren getest heeft. Ze waren telkens negatief. Dat de USADA Armstrong ongeveer 100 keren getest heeft negatief. UCI 300 of 400 keren ook negatief. Dus zowel USADA als UCI als WADA zelf hebben de proef niet kunnen leveren. Wat de zeggen? dag van vandaag, met de, met, de, met de huidige proeven die wij hebben... met de huidige test, zouden we hem wel gepakt hebben. Het beste bewijs is wat wij gedaan hebben... met het hertesten van de stalen van, van Beijing. Waar we Rebellin en, en uh, Ramzi positief gevonden hebben. Twee Olympische gemedailleerden. En ook de positieve die wij teruggevonden hebben met Athene. Acht jaar nadien met vijf positieve gevallen. Dat is toch eigenlijk heel gek... Dat we gaan leven in een wereld waarin we naar een sportwedstrijd kijken... maar nog niet weten of dat eigenlijk wel de officiële uitslag nee, is. dat is juist de Spelen van Londen. De Spelen van Londen, dan gaan we de, de waarheid weten binnen acht jaar. Of nu binnen zeven jaar. Dat is toch een trieste constatering? Dat is enerzijds een droeve constatering. Omdat het wel maar rest kan gewijzigd worden na acht jaar... Maar anderzijds is het een flink afschrikkend middel, geloof mij. Heeft u begrip voor een coureur die een pilletje pakt om te overleven? Ik kan het niet goedkeuren, maar ik kan het begrijpen. Ik kan het begrijpen omdat ik de zwakte van de mens begrijp... en de zwakte van de mens inreken. En ik kan het begrijpen, maar ik kan het niet vergeven... Ik kan het niet tolereren. Ik kan het niet gedogen. Maar de mens is zwak. En ik blijf erbij. Wij gaan voor de nul tolerantie. Maar je hebt te doen met menselijke wezens. Je hebt niet te doen met machines. Je hebt niet te doen met anonieme urinestalen. Je hebt te doen met mensen die hard getraind hebben. Die zich voorbereid hebben. Die alles opgegeven hebben om iets te kunnen bereiken. Uiteindelijk op een bepaald moment voor zichzelf... Gezegd hebben, zuiver kan ik het niet doen. Ze zijn fout, want zuiver kun je het wel doen. Maar ze denken, zuiver kan ik het niet doen, dus ga ik iets nemen. Moet je daarom gaan zeggen dat je dat mens moet verwensen, vernederen, ignoreren? Nee, het zijn menselijke wezens. Maar je moet, je moet ze straffen, je moet beletten dat dat circuit verder gaat. Je moet beletten dat die dopingpraktijken zich verder uitbreiden. Je moet de mensen kunnen straffen die dat mogelijk maken, de entourage. Dat moet u doen. En hoe zou ik het moeten zijn? Het is bijna niet te vermijden. Wij moeten daartegen vechten. Wij moeten zorgen dat het tot zo'n laag mogelijk niveau teruggebracht wordt. Maar nogmaals, de sport is niet beter dan de samenleving. Ja, daar ben ik. Jacques Rogge was dat uh, nu nog voorzitter van het uh, IOC. Over ruim vier maanden komt er een nieuwe. Rutger Smit heeft zich bij het discuswerper geplaatst... voor de wereldkampioenschap atletiek. In augustus worden die gehouden in Moskou. De Nederlandse atleet gooide de discus bij wedstrijden in het Amerikaanse Lajolla Voorbij de limiet van 64 meter. Kwam namelijk tot 64 meter en 80 centimeter. Nu in de telefoon. Rutger, goedenavond. Goedenavond. In de steeds dus. Uh, van harte gefeliciteerd met het halen van je limiet. Uh, lag dat eigenlijk in de lijn der verwachtingen? Had je hierop gerekend? Ja, eigenlijk wel. Um, um, het, is, uh, het is een goede afstand. Uh, meegerekend dat ik de afgelopen twee weken wat licht geblesseerd was aan mijn kuit. Maar daar had ik helemaal geen last meer van. Het uh, was dit een goede, goede afstand. En uh, Ik had ook nog het gevoel dat, uh, dat er meer in zit. Dus hopelijk in de aankomende wedstrijden uh, komt het eruit. Ja, Je zit al een tijdje in Amerika. Hè? Je hebt uh, uh, vorig jaar weer er naartoe gegaan. Je wil een carrière over een andere broek gooien. Hebben we ook kunnen zien in Studio Sport. Um, gaat het dus helemaal uh, naar wens? Ja, ja ik, ben, ik ben erg tevreden met hoe het gaat. Uh, ik, heb, ik heb weer een stapje gemaakt uh, uh, deze winter. En uh, ja, nu moet er in het wedstrijd uitkomen. Ik, uh, ik, ik heb nagenoeg geen blessures gehad na afgelopen. Twee weken dan een kleine, kleine verrekking in mijn kuit. Maar eigenlijk de hele winter blessurevrij door kunnen trainen. En dat is eigenlijk een unieke gezien de afgelopen vijf jaar. Ja, en dat heeft ook te maken... Dat zei je ook, lekker de warmte. Dat doet je goed. Ja, nee, zeker. Maar spieren zijn veel soepeler. Ik had de afgelopen vijf, zes jaar... kreeg ik altijd last van angillesbezen... Ik heb nul gevoeld sinds ik hier ben. Dus uh, ik zit er. Uh, Binnenkort zit ik hier een half jaar. En uh, ik heb heel hard getraind. En uh, zoals gezegd, maar gillen, spezen houden het. En daar ben ik uh, heel erg blij mee. Voorlopig een goede keus. Uh, op de discus heb je de limiet. Uh, ga je ook nog voor kogel? Ja, zeker. Uh, ik ben van plan om uh, volgend weekend uh, een kogelwedstrijd te doen. En daar uh, hoop ik eigenlijk gelijk te voldoen aan, uh, aan de WK-limiet. Je wilt dat blijven uh, combineren? Ja, zo, ja zo, zolang het goed gaat, dan doe ik het. Op een gegeven moment zal, er een keuze, zal ik een keuze moeten maken. En dan is de keuze waarschijnlijk op discus, want discuswerpers gaan uh, langer mee dan krogelsnoters. Uh, maar dat valt nu goed te combineren. Uh, uh, het vult elkaar nog steeds aan. So, so, zodra het, uh, dat niet het geval is, dan, dan laat ik uh, kogel vallen. Oké, okay, nou, uh, discuss dus, je, je, je, je focus misschien, op, zeker op de lange termijn. Uh, volgende week, heb ik begrepen, ga je drie wedstrijden gooien op Hawaii? Dat gaat helaas niet meer door. Gaat niet door? Uh, nee, nee, ik had, ik had inderdaad graag uh, daar willen werpen, maar ja, de wedstrijden gaan daarin niet door. Oh. Er was wat uh, oneenigheid uh, bij de organisatie en ze hebben de wedstrijden geschrapt, dus... Uh... Want jij wilde daar voor een record gaan, hè? Ik, ik, ik had heel graag, want ja, op Hawaii zijn de weersomstandigheden voor Discus altijd heel erg goed. En daar had ik een gooi willen doen naar een Nederlands record van Erik de Bruin uh, met Discus. Maar uh, nee, dat gaat niet door, dus ik moet op zoek naar een andere wedstrijd. Ja, en uh, dan daarna, althans, dat was dan de planning. Je komt naar Europa toe voor een aantal wedstrijden. We zien je ook in Engelo, hè? Ja, absoluut. Ik kom voor Engelo kom ik uh, terug naar, uh, naar Nederland en ik blijf eigenlijk... Uh, de, hele, de hele zomer in Nederland. En ik reis vanuit Nederland naar de Europese wedstrijden, de Diamond League-wedstrijden. En um, ik blijf tot en met het WK in Europa. En dan ga ik uh, in september ga ik weer terug uh, naar Amerika. Oké, okay, we gaan je volgen. Dankjewel, Rutger Smit. En uh, nogmaals gaan. van harte met de limiet. Op naar Kogel. Dankjewel. Oké, okay, dag. We gaan praten over uh, buitenlands voetbal. Uh, uh, Klaas-Jan Huntelaar is namelijk weer terug op het veld. En hoe? Want uh, in Gelsenkirchen is er gejuicht. Huntelaar tekende voor drie van de vier doelpunten... in de 4-1-zegen van Schalke op HSV. Nou, dus gaan we dan contact zoeken met Tim de Wit. Uh, Tim, goedenavond. Dat is nog eens terugkeren van de blessures, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, hij was er zes weken uit vanwege de kliebensuren en ja, was echt weer de huntelaar zoals we hem kennen vanavond. Hij gaf de assist op de eerste goal en maakte er vervolgens zelf eh, drie. Ook van die echte typische huntelaar doelpunten, gewoon op de goede plek staan in het 16 meter gebied en de voorzet afronden of bij de derde goal... De, de rebound afronden. Ja. Um, overigens blijft Huntelaar wel ver onder zijn aantal doelpunten van vorig jaar. Uh, toen werd hij topscorer in de Bundesliga. Maar ja, dit seizoen maakte hij er pas tien met die drie van vandaag. Dus nou ja, uh, een beetje onder de maat is het wel als je het over het hele seizoen bekijkt. Ja, hoe dan ook Huntelaar was zelf uiteraard ook erg blij met zijn terugkeer. Ik denk dat dit het beste spel van meer dit jaar. Ja, uh, yeah, zo so, uh, goed traineerd, huh? En geweest, hoor? Ja, yeah, het was schon schön aan te fangen te trainen met de Mannschaft. Ik heb lange alleen trainerd. Dan kon ik weer met de Mannschaft. Dat was schon toll, maar te spielen is am besten. Dat nervt immer om zuzugucken. Maar ja, wenn nacht weer speelt, dan was alle arbeid schon. Ja, hij heeft er hard voor gewerkt om terug te komen, Huntelaar. En het, niet, het is allemaal niet voor niets geweest, hè? dat is zijn werk. Nee, ja, klopt. Ja. Hij heeft lange tijd alleen moeten trainen, zegt hij. Niets is ergens om dan vanaf de tribune toe te moeten kijken, zegt Huntelaar. Zeker als je club dan ook nog uh, matig presteert. Ja, en als je dan zo terugkomt naar je blessure, ja, ik denk dat uh, Huntelaar wel lekker zal slapen vanavond. En uh, het is natuurlijk ook uh, broodnodig, die overwinning, uh, voor Schalke op jacht naar uh, een Champions League plaats. Ja, zeker. Ja, ze staan nu vierde na die overwinning van uh, vanavond. Dat is uh, de plek die recht geeft in Duitsland de voorronde van de Champions League. Maar de nummer vijf, uh, Frankfurt, die staat maar drie punten achter. En er zijn nog drie west, uh, wedstrijden te spelen. Dus het wordt nog behoorlijk spannend in uh, Duitsland. En dus kwam het Schalke ook wel goed uit... dat Frankfurt vanmiddag gelijk speelde tegen Mainz. Uh, en Dus verloren ze twee punten. Maar ja, Schalke moet uh, met Huntelaar de laatste drie wedstrijden nog wel uh, flink aan de bak. Even naar de tegenstander. HSV, daar speelde Raffel van der Vaart. Maar hoe? Nou, erg ongelukkig. Hij uh, kwam totaal niet uit de verf uh, vanavond. Veel, veel van zijn Pases kwamen niet aan. Uh, bijvoorbeeld bij de 1-1 leverde hij zo de bal in waardoor Schalke kon counteren en uh, kon scoren. Werd ook gewisseld uh, in de tweede helft. Ja, op voorhand was er al wat twijfel of hij zou spelen... omdat hij een lichte blessure had. Maar uiteindelijk werd hij toch fit genoeg bevonden aan... maar ja, hij had gewoon helemaal niet uh, zijn dag. En dat zie je eigenlijk het hele seizoen al bij HSV. Want als Van der Vaart een slechte dag heeft... dan kun je er eigenlijk vergif op nemen, innemen dat ze ook verliezen. Uh, ja, hij is gewoon heel belangrijk voor dit elftal. Ja, nog even terug naar Schalke. Uh, tot slot Tim, uh, trainersnieuws. Wie zit er op de bank volgende, uh, volgend jaar? Ja, dat was wel een opmerkelijk bericht eh, vanavond. Want Beeld meldde dat Stefan Effenberg, waarschijnlijk de, de nieuwe trainer oh. wordt van Schalke eh, volgend jaar. Ja, een opmerkelijke naam. We kennen hem natuurlijk allemaal. spelen van eh, Bayern München, oud eh, international natuurlijk. Omstreden, niet uh, de meest vriendelijke man in het veld, hè, zoals we nog weten. Uh, ja, Effenberg haalde in 2012 uh, zijn trainer uh, trainersdiploma, maar was sindsdien nog nergens trainer. Je ziet hem eigenlijk vooral als analist op televisie. Heeft dus ook geen enkele ervaring nog als trainer bij een club. Hm. Maar ja, het is wel een grote naam. En uh, in Duitsland, uh, bij Schalke, willen ze nog niet zeggen of het doorgaat. Het is toch vooral een bericht uit de krant. Maar ik vraag me wel af of iemand die helemaal nog geen ervaring heeft als trainer... Uh, of het wel verstandig is om dan meteen bij zo'n grote club als Schalke te beginnen. Waar altijd veel reuring is. Uh, we gaan het zien. Hou ons op de hoogte, Tim. Dankjewel, Tim de Wit was dat. Vanuit Duitsland gaan we direct door naar België, ons andere uh, buurland. Arman Scheurs uh, spreken we, want Armand, het is uh, razend spannend in de Belgische voetbalcompetitie. Vier wedstrijden nog te spelen in die play-offs... Vijf ploegen maken nog steeds kans op de, op de titel. Zult de is de verrassende koploper voor Andrecht, standaardluik, Luik, Clubbrugge en Racing Genk. Tussen die ploegen zit allemaal één puntje. Het kan dus nog allemaal. Uh, de voorstanders van de playoffs krijgen gelijk allemaal. Ja, je had het net over reuring. Maar er is wel veel reuring bij ons uh, om dat systeem... He, ...om het even aan te geven na de reguliere competitie als Clubbrugge... 13 punten achterstand en standaard 17 punten, dus normaal zijn die helemaal uitgeteld, maar nu doen die plots weer mee voor de titel, want de, de punten werden gehalveerd. Ja, dat is een kwestie waar toch heel wat mensen zich vragen bij beginnen te stellen. En daar kwam een belangrijk argument uit onverwachte hoek, namelijk Eddy Merckx, een wielericoon toch, hè? en ook fan van Anderlecht, die zei, ja, maar als ik in de ronde van Frankrijk in de Tour de France vroeger boven op een kool kwam en ik had vijf minuten voorsprong en ze zeiden, Eddy, je moet nu wachten, 2,5 minuut tot de anderen wat dichterbij komen, dat is fundamenteel oneerlijk. En dat is zo'n beetje de mening van de man in de straat. Iedereen zegt ja, het is wel mooi zo'n play-off, zo'n eindronde met de beste zes, maar het is toch niet echt eerlijk nee. dat de ploeg die bovenaan staat, dat die eigenlijk benadeeld eraan begint. En, in Amerika en, weten ze uh, niet beter, hè, natuurlijk. Ja, maar dat is dan vaak met, met, met basketbal en daar gaat het ja. met een ring en een bal en dat is toch iets anders dan voetbal, denk ik. Maar uh, John van der Brom is natuurlijk uh, daarin degene die de, echt de meeste uh, problemen mee heeft, want weg heeft nu zes wedstrijden gespeeld en heeft maar één keer gewonnen. Dus die zijn in feite helemaal stilgevallen. Staat zijn Zodoende... positie onder druk? Arman? Nee, maar dat zullen we over vier weken weten uh, als de eindafrekening wordt gemaakt. Uh, eh? Zo te waren kampioen, dat is eigenlijk ondenkbaar. Maar ja, Anderlecht heeft al vandaag de negende strafschop van de competitie gemist. Dat is ook een uh, onvoorstelbaar record. Van de Brom trapt hij niet zelf, hè? Nee, uh, nee. Dus, Maar dus, ik, dus, Arman, uh, laten we even luisteren naar Van de Brom. Hij heeft iets te melden over ja. die strafschop vandaag. Ja, het hart gaat uh, volgens mij van, uh, van emotie in de wedstrijd als coach. Zit je al op uh, 150, 160... Op dat moment gaat hij denk ik wel tegen de 200 aan. En, uh, en dan zie je dat het ja het ongeloof, dat je meer dat je niet binnenschiet. Dat, ja, dat is een catastrofe. Ja, in totaal heeft Anderlecht nu 11 van de 17 strafschoppen gemist. Dat is natuurlijk een uh, trauma aan het worden. Ja, dan tel, je, dan tel je de bekere strafschoppen nog mee. Het is een competitie van ja. 9, maar het is nog veel. Hè? Het is ongelooflijk ja. veel. Maar uh, wat, wat, wat, wat zie je Anderlecht nog bovendrijven? Of uh, gaat het niet meer gebeuren? Ja, ik moet zeggen, vandaag hebben ze verloren met 2-1 op Le Brugge, maar in feite waren ze de beste ploeg uh, van de twee. Alleen Brugge heeft uh, heel goed de counter uitgespeeld, maar in feite was er vandaag wel een behoorlijke prestatie van Anderlecht, dus ik vind niet dat ze uitgeteld zijn. Ja. Um, Zij rekenen daar ook op dat die laatste vier wedstrijden toch nog beter zou brengen, maar ja, het ligt zo dicht bij elkaar dat het nog alle richtingen uit kan. Hoe is bedoeld onze andere Nederlandse trainer bij Racing Genk, Mario Been? Mario Been was fantastisch goed begonnen, maar ja. heeft nu 1 op 9. Ja, dus die ploeg is ook stilgevallen, Genk. Uh dus het zit eigenlijk niet mee voor de Nederlandse trainers... want hun twee teams zijn niet in een supervorm. Maar ik herhaal, Anderlecht was vandaag wel veel beter dan de vorige weken. Dus dat zou toch nog kunnen voor Van der Brom. Want wij blijven daar toch moeite mee hebben... dat zult de Wareham uiteindelijk naar de Champions League zou gaan. We gunnen het aan die mensen, dat is geen punt. Maar ja, dat is eigenlijk toch de wereld op zijn kop. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. Nog vier wedstrijden en dan weten we wie de kampioen is. En onthoud het argument van Eddie Merks. Dat gaan we meenemen. Oké, Armaan Schuurs, dankjewel. Van België steken we het water over naar Engeland. En daar is voor ons Arjen van der Horst. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar de BBC. Arsenal might not like it. They're not supposed to like it. But the guard of honor is the correct thing to do. De reception voor Robin van Persie may not be, but it was perhaps as inevitable als it is hostile. Wenger's pre-match plea for a classy response from home fans has fallen on some deaf ears. Ja, want uh, voordat we naar Arjen gaan, eerst natuurlijk die erehaag. De spelers van Arsenal moesten hem vandaag vormen voor de landskampioen Manchester United. En dus ook voor hun oude teamgenoot Robin van Persie, die Arsenal verliet voor United. Arjen, goedenavond. Uh, was het een, een vriendelijke of onvriendelijke ontvangst daar in het Emirates? Nee. Nou, Je hoorde het, hè. er was een Erehaag, maar het klonk niet als een Erehaag. Want de Fins, fans lieten vanaf uh, begin af aan hun ongenoegen merken. Niet alleen met de Erehaag trouwens, wat natuurlijk wel heel pijnlijk is... voor fans van Arsenal, maar vooral met Robin van Persie. Hij werd voortdurend uitgehouden in de wedstrijd. Er was boegeroep als hij aan de bal was, luid gejuich... Toen hij een gele kaart kreeg, ja, veel Arsenal-fans nemen het hem nog steeds kwalijk... dat hij naar groot rivaal Manchester United is vertrokken. En dat was duidelijk te horen vandaag. Ja, en dan maakte hij tot overmaat van ramp voor Arsenal dan ook nog eens een keer een doelpunt. Extra zuur voor Arsenal. En de Arsenal-fans probeerden hem nog met een luid fluitconcert af te leiden. Want het was een penalty. Maar ja, Van Persie was zo cool als een kikker. Maakte het professioneel af... Nu moet ik wel zeggen, dat was wel een goed makertje voor Van Persie. Want in het begin van de wedstrijd maakte hij een fout, een cruciale fout. Hij leed balverlies op het middenveld. En dat leidde tot mm. de openingstreffer van Theo Walcott voor Arsenal. Maar ja, daarna werd United steeds dreigender. Van Persie was voortdurend gevaarlijk. En Arsenal mag blij zijn dat ze vandaag een punt pakten. Ja, eh, toch. De Engelse staan toch ook wel als sportief bekend. Is er nou niemand bij Arsenal die mm. snapt dat hij die overstap heeft gemaakt naar United? Vooropgesteld. Ik snap die frustratie bij Arsenal wel natuurlijk. Hè? Want elk jaar zien ze hun beste spelers weggaan. Uh -huh. Vorig jaar was het Van Persie. Het jaar daarvoor was het Fabregas. Het jaar daarvoor gingen Nasri, Abedayor, Jaya Touré, gingen allemaal naar Manchester City. Tegen dat grote geld van die andere clubs... Ja, daar kan Arsenal duidelijk niet tegen opboksen. Wil het ook niet tegen opboksen. Dat is ook de filosofie van Arsene Wenger. Maar wel de frustratie van de fans. Dan Van Persie. Zijn besluit om weg te gaan... Ja, dat was echt een sportief besluit. Na zeven jaar in de Premier League wilde hij gewoon titels halen. Iets wat bij Arsenal niet lukte. Dat moeten de fans ook wel snappen. Maar ja, dat Van Persie dan vandaag zo'n onthaal krijgt... ja, dat vind ik wel vreemd. Je zegt het zelf al, we kennen de Britse fans doorgaans toch wel als vrij sportief. Van Persie zelf is altijd uh, zeer respectvol geweest na de club. Ook na zijn vertrek. Heeft niet nagetrapt zoals Abba dat wel heeft gedaan... Arsene Wenger had van tevoren zelfs de fans opgeroepen hem groots te onthalen. Maar ja, zo sportief waren de Arsenal-fans niet vandaag. Nee, het werd dus 1-1 en dat is uh, voor United helemaal niet erg... want die zijn al kampioen, maar voor ja. Arsenal wel vervelend. Heel vervelend voor Arsenal. Uh, United is al kampioen. Plaats 2, ja, dat lijkt vrijwel zeker naar Manchester City te gaan. Dus alle ogen zijn gericht op die plaatsen 3 en 4... die dus toegang geven tot die o zo belangrijke Champions League... Chelsea, Arsenal en Spurs, die zijn er volop in de race. Misschien ook Everton, maar dat gat met die drie is misschien net iets te groot. Chelsea deed vandaag goede zaken, want het won met 2-0 van Swansea. En zowel Arsenal als Tottenham Hotspur hebben dit weekend gelijk gespeeld. Hebben dus punten laten liggen. Chelsea staat nu op plaats drie. Arsenal met een puntje minder op plaats vier. En de Spurs staan daar weer twee punten achter Arsenal... Daar moet ik wel bij zeggen, Arsenal heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Chelsea en de Spurs. Dus dat zal tot de laatste wedstrijd van het seizoen ja. spannend blijven. Ja, want uh, Arsenal heeft nog drie wedstrijden te gaan. De rest dus nog vier ja. uh, op United na. Um, dat was bovenin. Onderin is ook het een en ander gebeurd. Twee clubs gedegradeerd. Queen's Park, Rangers en Reading. Daar is niemand verbaasd over, want hun degradatie leek al weken onvermijdelijk. Maar toch, de degradatie van QPR, die wil ik er wel uh, uitpikken... want die is in zekere zin opvallend. Het is een club met geld, ook wel een aardige spelersgroep. En ze hebben Harry Redknapp als coach. Ook bekend hier als Harry Houdini. Omdat hij in het verleden ja. vaak werd aangenomen... om clubs uit de degradatiezone te slepen. Is hem ook vaak gelukt, vandaar de bijnaam. Maar ja, dat geluk is vandaag op dit seizoen bij Redknapp. Want QPR komt volgend jaar uit in de Championship, de tweede divisie van het Engelse voetbal... samen met Reading. Club met de mooiste naam ook uit de Premier League, Queen's Park Rangers. Arjan van der Horst, dank je wel. Dan gaan we nog even naar Turkije. Dirk Kuyt zorgde er vanavond voor dat Galatasaray nog geen landskampioen is daar in Turkije. Als invaller maakt hij de gelijkmaker voor Feyenoord Batje in het thuisduel met Kayseri Spor. won uiteindelijk met 2-1. Als Fede Batch had verloren, kon Caratacaray de titel vieren... want dat won zelf met 1-0 op bezoek bij Gaziantepspor, zonder de geblesseerde Westie Snijder overigens. Dan nog wat andere uitslagen. Paris Saint-Germain is op weg naar de titel in Frankrijk. Het won met 1-0 op bezoek bij Evian. In Italië kwam AC Milan met de schrikvrijheid 1-2 achter tegen Catania... maar toch gewonnen met 4-2. En in Spanje is zojuist afgelopen Sociedad tegen Valencia. En zo zijn we... Deze uitzien van langslijn doorgeschoten, werkelijk. En komen aan het einde van een prachtig weekend vol met voetbal en judo. De goal van Feyenoord. Een ongelooflijk mooie vrije trap. En het kan over drie seconden afgelopen zijn, maar het kan ook tot Sint Juttenus duren. Van John Gosens, Kakuta, dit ziet er gevaarlijk uit en gaat de bal erin. Ja, het is 1-0 voor Vitesse via Havenaar. Ja, je hoort het op de achtergrond. Het publiek uitzinnig van vreugde. Want Feyenoord maakt een prachtig doelpunt via John Gosens. Goed, de vrouwen raken natuurlijk wel vermoeid. Wat een mooi moment als je ziet hoe John Gosens met de assistentcoaches in de armen springt. Weer buitenom, weer buitenom. Het is kantje boord, randje buitenspel. Jansen geeft hem, ik denk, op het precies goede moment aan Boni. Nee, je ziet de spelers van Herenigdus. Hoe kan dat nou dat hij immer zo vrij gaat? Aanval, alle schijnbewegingen. Willem 2, het ziet er echt niet goed uit hoor. Zoals zo vaak ook in de eerste helft. Het wordt zo simpel overlopen. Ja, ik zie allemaal mensen met stenen en cement ik weglopen. Ik zie de schijnstechten wijzen naar blauw. Want mensen willen een... Standbeeld gaan oprichten voor de man die zijn 25ste maakte. Dit is de vierde straf voor de Française hans de Comerque. Dat wil zeggen disqualificatie Graziano Pelle. Edith Bos die nu officieel met pensioen gaat, de 25ste voor Pelle. Ze wint haar laatste partij. En de 26 e van Graziano Pelle. Zo besluit ze een fantastische carrière. Prachtig. ben benieuwd of dat standbeeld er ook echt gaat komen daar in Rotterdam. Voor Graciano Pelle. Einde, u hoort het, van deze langslijn. Morgen en overmorgen geen uitzending van langslijn. Zijn we niet gewend. Maar dat heeft alles te maken met de inhuldiging natuurlijk. En het uitgebreide programma hier op Radio 1. Ondertussen wordt u wel op de hoogte gehouden natuurlijk van de ontwikkelingen in de Champions League. Dan heb ik het vooral over Koningin de Dag. Einde van langslijn. Zo direct met het oog op morgen nationaal van 11 uur vanavond. Zoals altijd gepresenteerd door Johnny.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 Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is een doelpunt! U hoort en ziet mij, Koos Postema, deze hele week als presentator... tijdens de Week van Oranje op het Thebakanaal West24. Kijk samen met mij naar de historische koninginnedagen en alle grote interviews met Beatrix en Willem-Alexander. Leve Nederland! Uw mooiste oranje herinneringen ziet u op best24. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het